Verder moet Amerika maatregelen nemen... om de schadelijke gevolgen van de ontmoeting uit te wissen, zegt China. Na het gesprek met de geestelijk leider in het Witte Huis... zei Obama dat hij het belang van de mensenrechten van Tibetanen had onderstreept. Wel herhaalde hij nog eens dat Tibet in de Amerikaanse visie een deel van China is. Driebander Dick Jaspers heeft zijn derde wereldtitel veroverd. In de Peruaanse hoofdstad Lima won de biljarter de finale van de Italiaan Marco Zanetti. Het werd 3-2. Jaspers werd eerder wereldkampioen in 2000 en 2004... maar dit jaar is zijn succesvolste ooit. Behalve de wereldtitel won hij ook de Supercup. Verder werd hij Nederlands en Europees kampioen. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. Vanuit het westen klaart het op. Het is zo'n 13 graden. Overdag wisselen bewolking, buien en zon elkaar af. Het wordt dan 17 graden aan zee tot 21 in het binnenland... De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN VNN 47. En dan zie je bijna die, uh, die mast weer gaan. Heb je die beelden gezien? Van die mast? Ja, ja. Spectaculair, he? Spectaculair ja. het, ja. Het is een beetje alsof er een soort van dolk in ons hart wordt gestoken, hè? Als radiomaker. Klopt, die wacht Va toch op die vliegtuigen die... Uh... <laughs> ja, nee, maar echt, uh, potverdorie, zeg. Ik vond wel, uh, die, uh, het ging even naar beneden. Ja, dat was wel heftig. Ja, vond ik ook. vond ik ook. En ik was net even in het verbindingscentrum hier. Uh, hierachter is dat. Mm -hmm. en, dan, uh, en dan kun je precies zien welke zenders... Uh, welke zenders nog in de lucht zijn. En dan zie je dat, uh, dat Radio 1 gelukkig in de lucht is. Ook op de FM dan, denk ik. Of in ieder geval uh, op een AM. En, en, AM, 7, denk, 7 ja. AM. Ja. En 2 uh, en niet, en 3 ook niet. En 4 ook niet. En 5 en 6 op de kabel alleen. Ik kan me niet herinneren wanneer dat voor het laatst is gebeurd. Ja, en ook zo lang. Ik snap niet zo goed. Ja, de, de, ja, ik snap ook al dat dat moeilijk is. Uh, dat is, om is te, heel te, erg kapot, hè? Gewoon, dus ja, dat is <laughs> gewoon wel heel, echt heel erg kapot. Ja, ja dan gaat gewoon een mast naar beneden. En dat is nog best wel, is gewoon echt wel stuk. Ja, dus en zo. toen hebben ze dus hier in heel veel Bijvoorbeeld een nieuwe zender bijgezet. Die grote mast achter is ja. dus een nieuwe zender opgezet. Maar ja, dat ding is ook maar. Ja, die komt, heeft ook iemand in zijn schuur liggen. Ik bedoel, wie heeft nou... Het is een zender. Dus dat heeft iemand in zijn schuur en dat zetten ze daar dan op. Maar ja, het regent dat of zo. Dus dat is dan meteen weer kapot gegaan. Het oh, oude ja. oude meuk was dat ja. natuurlijk wat ze erop. Het is niet voor niets dat dat niet wordt gebruikt. Dus nu uh, zijn ze nog weer bezig met nieuwe zendmasten en zo. Ja, dat dus gaat wel nou eventjes duren. is we wel we... apart. Weten ze al hoe lang het nog ongeveer weet gaat nee, duren? Nee, nee, volgens mij niet. Ik nee, ja, het, het blijft maar. Ik vind het nu al best lang duren. Het is al echt. Uh, uh, uh, nou, het gebeurde vrijdag allemaal. Ik dacht van, nou, het is een paar uurtjes en dan hebben we ze wel weer in de lucht. Ja. Maar uh, nog steeds niet. hoor. Het wordt nu wel een beetje zorgelijk. Weet je wel, weet je ja. wel. Ik lig een beetje af, Simone? Ja, wat ja dan? nou wat een beetje mee? wel. Nou, gewoon slecht geslapen. Ja. En een beetje, een beetje zenuwen vanmorgen. Dus ik, uh, ik dacht, ik ga om, uh, om een uurtje of, uh, nou, hoe laat ga ik naar bed? 9 uur, half 10 of zo. En toen heb ik eigenlijk tot, nou, ik denk al half 12 heb ik wel, uh, heb ik wel wakker gelegen. En toen maakten de buren nog een beetje lawaai ook uh, buiten. Dus ook, nou, dan moet je weer, word je een beetje wakker en zo. En toen ja. moest ze nog een keertje naar de wc. En toen, ja, ik kon niet echt lekker slapen. En ja, ik moest natuurlijk ook weer op rijprogramma Tot maken. Ja, dus ik werd om kwart of twee ook weer wakker. Dus de, het is allemaal een beetje gek en ik kan ook, normaal gesproken ga ik dan hierna weer slapen, maar dat kan nu niet, want ik moet natuurlijk uh, naar, Friesland, uh, naar Friesland voor het voor de ja avontuur. Ja, ja. Dus beetje, maak me een beetje zorgen. Nee, dat zou ik niet doen. Dit is gewoon het leven van een schipper. Dat ben je niet gewend, ja, dat maar is waar, ja. dat, uh, ja, dat ga je nu meemaken. Dus ja, dat, uh, dat, ja dat, is, dat is even spannend. Maar... Ik zou het leuk vinden als een paar schippers bellen voor tips, wat ik moet doen. Dat lijkt me een goed idee. Ja, er denk... zijn schippers die luisteren altijd wel, maar zeker via de AM. Ja. Zeker, ik weet niet precies ja. waarom, maar die lijkt me echt typisch mensen die alleen ik, maar via de AM blijft. Ja, en uh, gewoon inderdaad, ik denk dat je die tips goed kan gebruiken. En vooral ook geruststelling, toch? Dat geruststelling een, heb ik ook dat nodig. Dat je, ja. je met een gerust hart uh, straks op pad gaat, want dat me, is natuurlijk ja. de voornaamste reden dat je wakker hebt. Het gelegen. lijkt me leuk als er een schipper is die zegt: van... Joh, Luke, ik kom allemaal goed op die boot. Don't worry. Ja, en, en misschien iemand die stand-by kan staan zelfs. Gewoon uh, <laughs> tijdens, tijdens de reis. Ja, uh, die we kunnen bellen die dan naar ons toe kan ja, gaan. Ja, ja, zoiets. Dat is toch wel lekker. Ja, uh, misschien is dat wel plekig. Ja. iemand achter de hand. Ja. 0800-121, 0800-121. En dan hebben we het ook meteen over oude radioprogramma's... waar je vroeger naar luisterde. Heb jij iets in gedachten? Oude radioprogramma's waar je vroeger naar luisterde. Nou, Wat vond je leuk? Mm, ik luisterde vroeger... Ja, dat is natuurlijk relatief, hè, wat, wat is vroeger, maar... Ja, je bent 16, dus ja. <laughs> Precies, dat dus zou maar heel kort geleden. Nee, ik luisterde graag naar Stenders ja. op uh, uh, 3FM. Onder andere. Ja, ja, ja. dat vond, vond ik heel leuk. Oké. Okay. Uh, qua muziekradio. Ja, daar ben ik wel met je eens. Vond ik ook leuk. Ja. Nog ja. steeds wel, hoor. Nog steeds, zeker. Ja. ja. Uh, verder, ja. We weet dat je wat ik leuk vond ook was... altijd wel nee. aan, aan, aan programma's? Is, uh, uh, ik weet niet of dat, of dat programma een naam had, maar dat zat, op, uh, dat zat ook op de, de middengolf. Uh, uh, of is AM korte golf? Nou ja, doet er niet toe. Uh, maar dat was uh, de wereldomroep. En dan luisterde ik altijd op vakantie uh, naar, uh, naar, de, naar die file. Of nee, naar die, naar, die, naar die oproepen. Ja, ja, ja. Het ja, ja, ja. was dan altijd rond een uurtje of vier, half vijf. En dan kwamen er altijd de oproepen dus mevrouw van... Mevrouw uh, Jansen ja. uit uh, Schiermonnikoog ja. uh, wil uh, ze contact opnemen met de urgente familie. Blah, blah. Ja, dat vond ik altijd leuk om ja. naar te luisteren. En dan ook altijd even luisteren of je ertussen zat. Of, of dat je mensen kende die ertussen zaten. Mm -hmm. En het, kwam, het was wel grappig, want dan werd dus via de radio... kon je dus als, uh, als familielid bellen naar de radio en dan zeggen van nou, ik wil graag een oproepje plaatsen. En dan deed je een oproepje voor, uh, voor iemand anders. Maar dat is denk ik nog maar 15 jaar geleden. kun je niet me voorstellen dat dat nu nog steeds gebeurt. Nou, het gebeurt nog steeds. Is nog, er worden nog steeds met wel mensen omgeroepen. Hoor. Ja? staat ja, dat mensen, ja, ja, ja, de... het programma nog? Uh, nou ja, het is een serviceonderdeel van andere programma's, weet ik dan toevallig. Ah, okay. en, uh, want ik heb nog een tijdje gewerkt, zelfs op de yeah. wereldomroep. En ben jij dan die oproepjes? Ja, die heb ik ook wel eens een keer gedaan. Yeah? Ja? De ja. oproepjes voor... Ja, maar is, je hebt nu niet meer zoveel omroepen. Of tenminste, uh, veel minder natuurlijk dan, dan vroeger. Omdat de meeste mensen wel bereikbaar ja, zijn. Maar het kan zeggen, natuurlijk dat mobieltje. je op een boot zit, ergens in de middle of nowhere. Dat zou kunnen, ja. Ja, en dan uh, dat je telefoon niet doet en uh, andere communicatiemiddelen. Dan kan het wel eens handig zijn. Goed. Welke oude radioprogramma's luister jij vroeger altijd? Ik ben heel benieuwd. 0801-121, 0801-121. Listen to the music on the AM radio. Yeah, you could hear the music on the AM radio. Flashback back to '72, another summer in the neighborhood, hanging out with nothing to do. Sometimes we go driving around, and my sisters on the AM radio. Yeah, you can hear the music on the AM radio. I yeah. am, radio, AM, radio. Yeah. AM radio. still here for the boy, turn the radio down. Oh, man, not that show again. I don't want to watch that show. Can we watch Good Times with Chico and the Man or something cool? Turn it off. Turn it off. Turn it off. Oh. Things change back to 75. The police man We got about to get In the back of my Friends head. I remember 1977 I started going To concerts And I saw The little Zeppelin I got a guitar On Christmas day I in the Jimmy That'd become The Santa Mama Come Een 90-90 meukplaat is het, maar wel leuk hoor. Everclear, een AM radio hier op Radio 1 in de 747 AM frequentie. Heb jij ooit eens naar een AM radio geluisterd, Anne? Weet je überhaupt wat het is? Ja, je hebt FM en je hebt AM. Ja, heel goed. En FM is meestal, weet je wel, dat is gewoon wat. Uh, en ja. AM is altijd uh, meer cijfertjes. Dus. Ja, 7.7 ja. in dit geval. En uh, of, uh, wat heb je nog meer, 12.06 12, of zo? 1008 heb je ook nog. Mm -hmm. Oh ja, dat is een legendaris hè, 1008. Ja, precies, dat is dat Arrow Rock heeft er nog op gezeten ook. Ja, maar dat is echt een beetje allemaal uh, voor mijn tijd. Ja, nou ja, op zich is het, wel, is het wel altijd betrouwbaar, doet het altijd. Oh, AM. Mm -hmm. Werkt altijd. Mm. Uh, jij luisterde vroeger... Uh, jou, jou, jij zei net... <laughs> ja, dit is gênant als radiomaker. Het, het oudste radioprogramma waar jij naar luisterde was? Kas, welcome to your weekend mix. Het <laughs> is vrijdag. Maar dat is echt 2008 ja, geweest dan. Ja. ja. Maar ja, goed. Nee, je maar ik oud. weet gewoon nog dat... Nee, niet 2008, dat was echt, nou, toen zat ik op de middelbare school, ja, dat is 2005. Nee, dat kan niet, want ik werkte bij dat station, dus, uh, uh Oh. ja. Dus nou, uh, nee, maar het was niet toen ik 18 was. Dat was 2006. Ja, 2006, en toen had ik ja. nog van die schoolfeesten nog wel. En dan draaiden wij gewoon uh, de podcast oh, ja. van Cas, ja. Welcome to your Weekend Mix. ja, ja dat is, was wel een leuk programma Oké, okay, Eens kijken Was ja. oh, Sean, goedemorgen. Hi, oh. goeiedag, oh. met John, uit Utrecht. Ja. Zeg, ik uh, zei zo ze straks al, ik had inderdaad een soort deja uh, Ik ben natuurlijk ook een van Radio 1 luisteraar, ja. uh, sinds eeuwigheid al. Maar toen ik inderdaad nog een uh, jaartje wat jonger was, uh, uit Utrecht... Uh, toen luisterde ik vroeger altijd op de AM, of de Middengolf. Luisterde ik altijd naar EFN, American Forces Network. America... Uh, omdat wij vlakbij de vliegbasis Soesterberg uh, zaten. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Konden wij natuurlijk met een grote, met een antennetje een stukje draad erbij en dergelijke op de Middengolf konden wij dus die, uh, <laughs> die, uh, die Amerikaanse zender ontvangen. Grappig. En dan hadden wij uh, altijd op vrijdagavond, ben ik me nog te herinneren, laat om 11 uur, jochie hè, dus uh, mm -hmm. stiekem te <laughs> luisteren met een oorfoontje in, ja. naar uh, Wolfman Jack, die, uh, die werd dan direct doorgelinkt vanuit Amerika vandaan. Uh, naar die, die AFN uh, networks toe. Ja, dat was met die man met die, met die een beetje gekke stemmetje. Hit the road Jack, uh, <laughs> Wolfman Jack. Uh, ja, grappig. Zeg. Bijna willen. <laughs> maar dat, maar dat was, uh, jij kon daar dus naar luisteren omdat jij dus uh, vlak bij die legerbasis basis uh, uh, wonen die er toen zat en en. Ja, en, konden wij uh, een stukje van het uh, de Amerikaanse AFN American Forces Network konden wij meepikken natuurlijk. Ja. En was dat en dan leuker dan de Nederlandse radio? Uh, nu luister ik altijd naar de radio. Het leuke is natuurlijk, nou ja, minder leuk natuurlijk, is dat ik uh, vervent luisteraar ben van radio 1, op mm. de FM natuurlijk. Ja. En 747 was uh, tot uh, niet zo lang geleden, was dat ook best wel een interessante zender. Dat was radio 5, hè? Ja, uh, oké. Okay. Ja. En uh, één ding wat je ook niet moet vergeten, wat ik uh, vond het leuk, wat jij zo straks zei, dat je best wel druk bent met je bezigheden en dergelijke. Ja. Mag ik jou iets vragen? Ja. Ga jij morgenochtend nog rijden? Uh, nee, ja, niet zelf hoor. Oh, Oké. Okay. <laughs> nee, ja. uh, ik denk dat ik lekker ga tukken in de auto. Oké. Okay. Zo dan. Maar dat lijkt me niet zo gezond. Maar... Nee, dat lijkt me ook niet. Maar ik ga wel varen, maar dan, ben, dan is er een ervaren schip bij. er zat er ook wel een, een bootsman bij. Precies, precies. Komen. Ja, hoor. Nee, de, maar ik vond het inderdaad. Maar goed dat jullie de, de, de, de middengolf niet meer weten te vinden. Ja. Uh, de BBC World Services. Ooit van gehoord? Ja, zeker. Dat zit er nog steeds op hè, tenminste. Tot nu nog wel. Nee, al, ik uh... krijg hem ook nu niet meer. Zelfs in Utrecht, want ik woon nog steeds in Utrecht. Ja. Uh, krijg ik, ik kon er uh, tot een paar maanden geleden, kon ik op 638 uh, middengolf volgens mij en zo. Ja. Kon ik hem gewoon nog op een normale radio te pakken krijgen. Ja. Dan maar dan dat ligt je... er ook helemaal uit. Nu, nu, nu heb je een wereldontvanger uh, nodig. Nu, ja, dat, uh, je zet nu echt weer op. Uh, ja, wat is het ook LW hebben we ook nog, hè? Ja, we hebben we ook nog, ja. ja <laughs> dat is. Je net te denken. Dat is lange golf, geloof ik, hè? Ja, lange golf. Ja, lange het. golf ja. of zo, joh. Dat, uh, ja, het gaat er waarschijnlijk gelukkig dat we tegenwoordig allemaal gewoon digitaal net hebben. <laughs> ja, ja, dat scheelt het. We nou, hebben we niet nog ouderlijk niet meer. Maar bedoel, je zal maar ergens in de boesboes zitten. Ja. Met je transistorradiootje En nog eventjes uh, contact met de, uh, yeah, het, uh, het bewoonde land willen hebben. Mm -hmm. <laughs> Dan zitten we tegenwoordig helemaal zonder natuurlijk, ja. maar wel bizar eigenlijk, hè? Ja, ik vind wel dat, dat het eruit ligt, bedoel je, bizar? Ja, ja eigenlijk. Echt ik, hè? Uh, ik ik zei al dat ik een vervent luisteraar ben van Radio 1. Mm -hmm. Dus uh, wanneer was dat eerst ochtend, uh, viel bij mij uit Utrecht uh, viel uh, de verbinding eruit. Ja. ja ik heb uh, nog niet zo'n uh, jong dingetje staan en denk, nou, mijn radio is kapot. Ja. Dus dan ga je zappen, weet je wel. Zoals dat op de televisie kun je ook op je radiofrequenties zetten natuurlijk. En toen zappen, was alles natuurlijk. weg, hè? <laughs> ja. ja, flikkerde dus alle FM-zenders <laughs> eruit. Ja. Behalve, behalve de of hier natuurlijk, hè. Ja, die deed het allemaal, die deed het. Er belde net ook een schipper naartoe en die zei dat ze nu via de satelliet aan het luisteren waren vanaf zee. Ja, vanaf je, je kan via, goed over je, via de computer op radio, je kun je natuurlijk ook luisteren. Ja, je had, vroeger had je, je Tien Gold, die radiozend met die golden oldies. Die moesten ja die moest natuurlijk ook overal de luisterers vandaag schraapen. Er waren geen frequenties meer op de FM. Ja, de middengolf, is natuurlijk nog steeds mono natuurlijk. Ja, dat is waar. De is niet zo mooi. Muziek is niet zo mooi. Nee, daarom ook geen ene hond meer natuurlijk. John, dankjewel voor je verhaal. Hey jij ook voor het luisteren. Yes, en tot later. weer. een goede nacht hè. Dank je wel. Ja. Abracadabra voor je, hè, Anne? Nee. <laughs> nee, nee. Oh, gelukkig. Hey, jij gaat morgen ook varen, toch? Ik uh, ga, ja, vanaf morgen. Wat ga jij dan doen? Want ik zit lekker in een overdekte boot. ik hoop dat die een beetje overdekt een is. Kroesschip? Kroes, Ja, het is een boot van 9,5 meter, 9,25. Mm. En, uh, uh, en, en wel een groot stuk overdekt, gewoon, je zit gewoon binnen. Met ja. een kajuit en, uh, en een bed en zo. Dus uh, dat bed heb ik wel zin in. Lux. <laughs> ja, heel Lux luxe. Ja. Maar wat ga jij doen dan? Ik ga zelfles geven. Ja, ik kom toch, uit een zelffamilie. Maar het is toch geen, geen doen om met dit weer zelfles te gaan nee, geven? Ik, ik, nee, toen, toen ik dat bedacht ook een paar maanden geleden... dacht ik ook niet dat dit weer zou worden. En nee, wel... ik doe dat al heel lang. Maar wie, wie geef je dan zelfles? Het zijn allemaal kinderen dat nu. Dus is toch voor die kinderen? Je nee, He? toch lekker binnen zitten, Nee, hoor. Ook gewoon, PlayStation. hup, je euh, aan en we gaan. Ik zou het niet moet moeten dekken, zeg. Nee, joh. Je moet hartstikke hard werken, een <laughs> beetje zeilen hijzen een <laughs> ja. beetje gaan. Nee, het zijn echt lullige bootjes ook. Ja? Dus hard werken is het niet, maar het is wel altijd wel leuk. Oké. Okay. Ja. Even kijken. Betty, goedemorgen, Betty. Goedemorgen. Waar luisterde jij altijd naar vroeger? Vroeger luisterde ik wel vaak naar, dat uh, was een, uh, een Engelse... Mikey Dread heette die man, dat was een uh, reggae-toaster. Ja. Die deed vanuit Engeland deed die, uh, een programma maken voor de VPRO. Oh, en dat was dus een reggae-programma? Dat was een reggae-programma, daar deed hij de nieuwste reggae-wonders uh, ja, zeg maar, laten luisteren. Oh, en hoe heet dat programma? Dread. Mikey, Platt. Mikey Dread. Mikey Plet. Mikey Dread. Mikey Dread, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nee, het was een reggetooster. Ja, ja, dat zei ja. Oh. ja, Hij was meer bekend in de jaren zeventig, want toen, toen ik dat luisterde was in 1984. Ja. En, uh, en daarna had je dan een programma dat heette Kukele Q. -Ku, een ochtendprogramma. <laughs> en wat gebeurde er in Kukele Q? -Ku? Daar werd uh, geen reggetmuziek. Ja, ook wel reggetmuziek, maar ook uh, uh, Duma, weet je, wat toen nieuw was. Ja. En rock'n'roll en... Uh, uh, rock and roll en uh, uh, ja, gewoon alledaagse muziek, zeg maar. Oké, okay, dus uh, en, en dat was jouw ochtendprogramma, daar werd je altijd mee wakker? Ja, daar werd ik wel mee wakker. ja, en, ja. En, en dat zat dan op welke zender nou? Op Radio 3 of zo? Op Radio 1 ook. Op oh, Radio 1 ook, je gewoon niet Op hier. Radio 1. Oh, dus de voorganger is eigenlijk... En dat, was, uh, dat begon ze nog uh, s ochtends om vijf uur. Oké, okay. nou, mooi tijdstip. En okay. in, uh, in de jaren negentig luisterde ik graag naar uh, de nachtzusters. De na wat is de nachtzusters? Want je hebt nu de Nachtzusters met Astrid. Maar wat ja, maar dit is... Dit is de nachtzusters. En wat waren, wat, wie waren de nachtzusters? Dat waren twee vrouwen. Jet van Boksel en Otterie van... Uh, Jet van Boksel en Otterie van... Mm, nog een keer. Nou, ja, dat ja. Nee, maakt niet uit. Maar dat zijn twee dames. Ja. Uh, eentje werkte nou bij, uh, bij man bij het hond. Oké. Okay. Die vrouw. Ja. Uh, en uh, die spelen twee dames. Uh, twee oudere dames op leeftijd. Ja. Uh, van het platteland. Ja. Yeah. En, die zitten, en ze, ze doen dat live. Het is een live programma in een café in Amsterdam. En dan hebben ze een, een, een, een gast, bijvoorbeeld uh, uh, Tom van het Heck. Mm -hmm. En dan uh, doen ze schetjes. Maar deze dames zijn dan al verkleed als oude dames. Oké, okay, dus of het is. Dus het is een soort van uh, theaterradio. Ja. Inclusief uh, de pakjes en zo. Inclusief de gast. En die gast die wordt dan uh, interviewd. En dan doen ze een. Uh, hebben ze zeg maar. Uh, uh, uh, Lammetje Kato. Dat is een verhaaltje. Maar, uh, die, uh, die oma's die. Uh, die vertellen dat dan. En dan mag dan de, de. De gast die heeft dan ook een rolletje in dat verhaal. Jeetje, wat een ingewikkeld programma joh. Ja, maar dat was echt boeiend. Je luisterde van het begin tot het einde. En een uur, dat leek wel een halve uur, weet je wel? Ja, ik, ik mocht, was zo voorbij. Ik zat uh, ik heb, uh, ik stond, ik stond afgelopen week in de krant. Ja. heb je misschien wel gezien. Uh, ik ben er heel trots op. Ik, stond, ik heb nog nooit in de krant Ik heb vroeger wel bij de krant gewerkt, maar nog nooit echt zelf ingestaan. Maar nu uh, werd ja. ik, ben ik geïnterviewd door, uh, door de Volkskrant ja. voor een rubriekje Sep Surf. En, en, uh, en dan mocht ik ook mijn, eigen, uh, mijn favoriete radioprogramma's uh, mocht ik dan vertellen. En ja. daar had ik ook bij staan uh, Weekend in Radio City. En het is een programma van Peter van Brugge, ken je die? Oh ja, ja, zeker, ja. En die, ja. die heeft ook op Radio 2 heeft hij een programma. En, en, en, maar op Radio 6, dat is echt een van mijn lievelingsprogramma's... dan vertelt hij ook hele mooie verhalen. Over, uh, over, dan gaat hij op reis, zeg maar. Ja, en dan of ja, gaat hij op reis en dan heeft ook, hij ook heeft een hotel in Radio City. En hij is dan een soort van de, de, de, ja, de, de, de Bali-medewerker van dat hotel. Ja, en en ja. vertelt over alle mensen die hij dan tegenkomt. En dan tussendoor draait hij hele, hele mooie muziek. Plaatjes. En, ja. en verhaaltjes bij die plaatjes. Klopt, klopt. Ja. Wel oh, leuk, ja. een leuk, uh, leuk programma is dat. Ja, zo had hij ook een programma. En Astrid, de D Astrid, de nachtzuster, die deed er ook aan mee. Oh. Ken je dat programma ook van hem? Nee, is dat, was dat Roet Soleil? deed hij ook altijd. Ja, ja. ja Roet Soleil en zo. Ah, oké, okay. ja, eh, grappig hè. Ja, leuk. Ja, dat deed Peter Brug ook. Ja, dat luister ik ook wel naar. Leuk programma, dankjewel. Ja, je hebt veel leuke dingen op de radio. Zeker, gelukkig En die maar. voor jou is ook leuk. Nou, ja, gelukkig. Ja, maar ja, het is nog niet zo leuk als, uh, als K eh, uh, nou... Ja, KukluQ was een muziekprogramma, jij Anders. bent een uh, onderhoudend programma. Ja, dat is waar. Ander, kun je niet met elkaar vergelijken. Dit is een luisterprogramma voor, uh, voor, voor gesprekken en zo, hè? Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Informatief. Ja. En ik nee, dank je wel daarvoor. Oké, okay, tot ziens hè. Adios. Doei, hoi. Informatief, maar ook muziek. Over die Wolfman gesproken van EFM Radio. Guess who? Clap voor de Wolfman. Clap for the wolf man. He gon reach your record high So baby, just one kiss. She said, No, no, no.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 voor de wolfman. En die wolfman is dan wolfman Jack. Die, uh, net was een, uh, dat was dus een radio DJ En die dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik ga gewoon zelf ook een plaatje maken. Want uh, dat wat zij kunnen, dat kan ik veel beter. Marianne, goedemorgen Hallo. Hallo. We hebben het over uh, oude radioprogramma's. En uh, dingen waar je vroeger naar luisterde op de radio toen, uh, toen er misschien nog wel helemaal geen FM was. Of, of toen het allemaal nog wel net in de kinderschoenen stond. Nee, dat, ja. Dat, dat zou, ja, dat weet ik wel. Vroeger was dat er inderdaad niet. Nee, wij luisterden veel... Uh... Ja, met ons gezin dan, hè? Mm -hmm. uh, luister te veel naar uh, hoorspelen. Ah, en, en hoe oud ben je, Marianne, als ik vragen mag Ik ben 69. 69, maar onbeleefde vraag. Maar dat is uh, ja, uh... ongeveer 55 jaar geleden en, ja. en langer. Ja. Yeah. Maar dan had je onder andere wat heel spannend was: sprongen het hoog. En waar ging dat over? Dat was een, een, de, drie series uh, ruimtes, uh, nee, hoorspelen over de ruimtevaart. Oh. En dat begon met uh, Operatie Luna. Toen gingen ze van de aarde naar de maan en hadden ze een uh, ja, stad gebouwd later. En van daaruit ondernamen ze expedities naar Mars. <laughs> dus dan had je tweede serie, was uh, het, uh, het Marsmysterie. En het derde was Mars laat toe. Dus uh, ja, dat was zo ongelooflijk spannend. Ik hoor me trouwens een beetje echo. Ja, de, ik, ik, we gaan proberen iets aan te doen, maar ik weet nou, niet of het ja, lukt. Nou ja, het wordt de luisteraar niet. Stond. Nee hoor, wij horen het niet. Het maar uh, ja, en ik heb nog wat oude bandjes, zag ik, want het is jaren geleden is het nog eens herhaald, had ik het opgenomen. En die heb ik nou een tijdje terug afgeluisterd. En het is nog steeds ongelooflijk spannend. Ja, is het nog steeds leuk? Oh, dat is zo mooi. Je, je kan het nu trouwens downloaden via Luisterrijk. Meen ik. en uh, dat, ja, dat is echt de moeite waard. Het ja. is zo ongelooflijk spannend. Grappig, en, want uh, ik, ik, ik, ik, uh, ik kom uit 83, dus ik heb nooit echt heel echt bewust die uh, hoorspelen meegemaakt. Maar je hebt nu wel, uh, nu wel de luisterfilm in, in het leven geroepen. Dat zijn dan uh, zeg maar boeken en daar uh, maken ze dan een, luisterfil een luisterfilm, een soort hoorspel van. Dus een soort combinatie tussen een, uh, een verhaal en een, uh, en een hoorspel. Ja, maar ik, ik vind echt nog steeds, hoor, ik heb nu ook tv, maar dat het uh, hoorspelen, ja, dat, dat heeft toch iets speciaals, hè? Dan moet je je fantasie bij gebruiken en dan, ja, alles werd ja, zo mooi nagemaakt. En het gekke was, het werd in, ja, 54, 57 werd uitgezonden, hè, verschillende jaren na elkaar uiteraard, en... Toen hadden ze, en dat speelde dan zogenaamd in 1970. Mm -hmm. En toen hadden ze al zulke dingen die nu gewoon kloppen. Dat is zo knap. Ja, wat, wat, wat klopte dan? Uh... Nou, bijvoorbeeld dat ze uh, de, op weg... Ja, nu hebben ze ook, geloof ik, een uh, raket of hoe noem je zoiets... richting Mars gestuurd. Hè? Ja. Dat duurt dan wel heel lang. Maar toen, toen zeiden ze al, dat, dat en dat hebben ze nu ook uh, toegegeven... Of, of daar zijn ze nou zogenaamd achter... dat je dus beter vanaf de maan naar Mars kan vertrekken als vanaf de aarde. En, en dat zei hun toen ook al. Toen ah, oké. Okay. Dat, dat ze... was wel een beetje gebaseerd op, uh, op waarheid bleek later. Nou ja, het was een, uh, een spel van Charles Schulzen. Ja. en vertaald door P-R-O yes, Peller, dus vertaling propeller. <laughs> Dus, ja, dus, dat, stond, dat werd er altijd bijgezegd. Yeah, yeah, yeah, yeah. Maar er was zo mooi, dingen die gewoon klopten. En nu hè, dat je dan, op, uiteindelijk kwamen ze ook op Mars. En dan had je Mara Australië en Mara dit, wat nu ook nog wel eens genoemd wordt als mensen dus foto's van Mars. Dan noemen ze diezelfde namen. Ik dat is toch ontzettend knap van die man. Ja. Yeah. Dat hij dat allemaal toen al voorzien had of ja hoe, hoe dat die twist ik snap het niet maar en, dan nee. ging, en dan gingen jullie gingen dan uh, allemaal bij elkaar zitten zoals ze dat wel ja, eens uh, zeggen avonds, ja s'avonds werd dat uitgezonden zeg maar tussen negen en tien of zo gewoon om de radio heen eigenlijk zitten ja maar het is echt je moet het echt eens proberen het is zo spannend grappig het is de moeite waard en en het eerste heet dan operatie Luna en ja het tweede Mars Mars mysterie Maar denk je dat het nu nog steeds leuk is want het is nu ik het heb wel... het een paar weken terug ik dacht ik had die bandjes nog gaan ze weer eens afluisteren en ik vond het net zo spannend als want meestal valt iets tegen, hè, als je iets van vroeger ziet, ja, ja. op tv zegt... Ze maar dit is nog net zo spannend als, de, ja, als toen het, het echt uitgezonden werd. Ik... Ik vond het er heel mooi. Ik heb, uh, ik heb uh, uh, een tijd terug moest ik voor, uh, voor een tv-programma. Stormopkomst is dat. Mm. Uh, dat is op, uh, op Nederland 3 heel goed bekeken. 125.000 kijkers vorige keer. <laughs> nee hoor. Mm. Maar uh, uh, daar heb ik de radio ding van gemaakt. En dan moest ik uh, mensen ophalen van een boot. Die hadden dan uh, op een boot gezeten uh, 24 uur lang. Mm. En uh, dat, dat was uh, een beetje zo zijdelings gebaseerd op het programma... Uh, alleen op een eiland, ken je dat? Van, uh, met met uh, Godfried Bromans en ja, Jan Wolkers. Ja, dat heb ik toen de tijd ook gehoord, ja. Ja, ja die toen... Jan Wolkers, die, die vond het heel leuk. En die Godfried Bromans, die man, vond het heel eng. <laughs> ja. En die werd bang van de geluiden van die vogels. Want ze, of dat ze, mensen hoorden mompelen en praten. Ja, ja, ja die werd helemaal ja. gek. En, en ik heb uh, van mijn baas heb ik toen, uh, um, om een beetje inspiratie op te doen eigenlijk... heb ik uh, die, uh, die, uh, die dvd's uh, gekregen, of die cd's van, de, van die, al die radio-uitzendingen... Ben ik nu aan het luisteren thuis. Want ja. het is hartstikke mooi. Het is echt een beetje echte luisterradio. Hè? Meer, meer van vroeger dan... Dat gebeurde vroeger meer dan nu eigenlijk. Ja, ja en je moet echt ja, helemaal op je, op je gehoor afgaan. Hè? Dus ja, tv, dus, een film kan natuurlijk ook wel mooi zijn. Maar ja, dan zie je veel dingen. En met zo'n hoorspel, ja, dan, dan moet je echt alles uh, ja. Ja, in, je, in je fantasie meebeleven. Maar het is echt spannend. Ja, want ze zijn ook bij... Uh, hoe heet dat nou, daar bij jullie in de buurt waar dat, uh, dat waar je wel eens mensen heen lag gaan, naar. Uh, ik kan nog even niet opkomen. Daar hebben ze die, uh, die, die, die, die heel die serie ook op. Oh, cassette. Bij beeld en geluid bedoel je? Ja, ja, ja, ja, ja, daar hebben ze heel die serie ook op cassette. Oh ja, ja, nou, ja. Leuk, leuk. Dus uh, maar het, is, het is echt heel mooi. Het lijkt een die... beetje War of the Worlds, hè? Van vroeger uh, uh, uh, de, waar toen. Uh, ken je dat, dat hoorspel? Ja, van Oscar... Uh, ja, waar, waar mensen... Waren, dan, ja, waar mensen ook dachten dat echt... Was, ja, precies, ja. ja. Dat mensen echt gewoon in paniek uh, over straat uh, knalden, om, omdat ze dachten van, het is echt, we moeten vluchten voor de, voor de Marsmannetjes. Ja, maar, maar dit ging ook heel ver want ze begonnen op de maan en van daaruit gingen ze dan op expeditie. En toen kwamen ze ook echt op Mars. Mm -hmm. en, en toen had je vliegende bollen en dat bleek later, die waren al in Londen geland, zonder dat iemand het wist. En dan hadden ze mensen... Meegenomen en die hadden ze weer aangepast. zodat ze op Mars konden leven. En die, die dachten dan dat ze gewoon op Aarde waren. Weet je. En die werden ook niet ouder. En die, die moesten bouwen aan een ruimtevloot. om uiteindelijk. want Mars is een stervende planeet. dat schijnt ook nog te kloppen, schijnbaar. Mm -hmm. En dat werd toen ook al gesuggereerd. En dan zochten ze een andere bestemming. En toen wilden ze dus de Aarde aanvallen. Oh, yeah. En dat was dus natuurlijk mislukt. Dat hebben die mensen van, uh, ja, die, uh, van die serie. hebben dat natuurlijk uh, verijdeld. Maar... Ja. Dat was heel spannend. Toen kwamen ze ook met asteroïden, waar je nu nog over hoort. Ja. Ze hadden asteroïden en daar zat al die vliegende bollen in. En daar kwamen ze mee om de aarde, evasie op de aarde te maken. Ja, Misschien was... bestaan al die dingen wel omdat zij erover zijn begonnen. Het zou kunnen, maar heel veel dingen die, die je nu hoort... die nu dan bekend worden door allerlei uh, foto's die ze maken van Mars... Die, uh, die kloppen precies met wat die man dus in uh, de vijftige jaren al in dat oorspel... Uh. Ik, ga het, uh, ik, ga het, uh, ik ga het downloaden of, uh, of even ja, beluisteren het op echt, beeld te gelijden. Ja, is de moeite ja. waard. is zo ontzettend spannend. En nog, ja, gewoon actueel. Ja, dankjewel Oké. Okay, en tot de nou... volgende keer weer, hè. Ik ga verder luisteren. Hè? Doe dat, dankjewel. Ja, Doeg. 0800 1121. als je zelf ook wel vertellen welke oude radioprogramma's jij vroeger altijd luisterde. Was dat echt iets uh, gewoon muziekradio of luisterde, echt uh, talkradio? Dat was ook leuk, hè? Ken je dat nog, talkradio? Dat was op een gegeven moment ook op een AM-frequentie. Uh, uh, of zat het ook op deels op de FN? of zo? Ah, en was dat? Daar zaten dan allemaal bekende Nederlanders ook op. Boven Erfdorus en Theo van Gogh en zo. En die gingen, dan, ja, die gingen dan een beetje praten en zo. Dat was het gewoon praten. Weet je wat wij doen? Alleen dan zonder de liedjes ertussen. Dus alleen maar praten, praten, praten. 0800, 1121, oude radioprogramma's. Daar hebben we het over. 0800, 1121. the same voice Mensen mensen wel geïnteresseerd naar dat hoorspel van Marianne. Maar uh, weet je, stoel Marianne, ik ben even vergeten hoe het heet. Dus als je nog even terug kan bellen, dan uh, zou dat heel prettig zijn. Want dan, uh, dan kunnen we namelijk uh, even opschrijven. en Daar uh, hebben de andere mensen er ook wat aan en zo. Dus bel even terug, Marianne. Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, Luc. hallo. Looi. Ik kan je wel zeggen hoe het uh, hoorspel heet. Oh, vertel eens, hoe heet dat? Uh, sprong in de ruimte. Sprong in de ruimte? Okay. Ja. ja. En weet je... Uh -huh. Het is dus heel erg dat ik die mevrouw dat hoor vertellen. Want uh, ik was vroeger nog te klein om s'avonds te mogen opblijven... in die tijd dat dat op de radio was. Ja. Maar mijn grotere broers en zussen mochten wel luisteren. En we, mijn, mijn uh, jongste broertje en ik... die kregen het soms wel eens voor elkaar om stilletjes aan de deur te luisteren. <lacht> Dan ging je met zo'n glas tegen de deur aan luisteren. Ja, met, met, met onze oren tegen de kamerdeur, weet je wel. Slopen we naar beneden. Ja. Want ja, goh, ik bedoel, iets wat zo'n impact had... Uh, Daar wilden, wilden we alles van weten, natuurlijk. Maar had dat dan zo'n impact dan in... Uh... Ja, ja? ja, dat had echt impact, hoor. Dat waren... En ze waren ook helemaal gek van Paul Vlaanderen. Nou, dat heb ik pas geleden zelf teruggehoord. Wie is Paul nou, Vlaanderen? Dat, dat is, daar zit echt een houdbaarheidsdatum aan. Ja. <laughs> wie, wie is dat, Paul dus, Vlaanderen? Uh, ja. Wie, wie was Maar dat? ik wil je eigenlijk vertellen okay. over uh, hoe, hoe wij vroeger aan muziek... Uh, de, de eerste nieuwste hits uit Amerika kwamen. Dat vind zo. ik goed, Roos. Maar voordat je dat gaat doen, wil ik eerst weten wie... In hemelsnaam Paul Vlaanderen was? Paul Vlaanderen, dat was een detective-serie. Oké. Okay. Er was uh, uit de jaren 50 ook. Oké. Okay. En die is nog onlangs uh, herhaald. Oké. Okay. Een hoorspel. Ja, ja hè? snap het. Ja, oké. Okay. Ja, ah, thanks. En uh, er was altijd één gevleugeld woord in, blijkt achteraf. Hij zei tegen zijn vrouw, die deed ook altijd mee met het de detectieve werk. Mm -hmm. Kindje. <laughs> dat vond ik zo vifties altijd. <laughs> maar, goed. maar goed. Je, je, je Amerikaanse ik, muziek. Ik wou, ik wou je vertellen over Radio Luxemburg. Oh gaat ja. Er een, gaat er een lichtje branden Ja, daar uh, da, da, da zaten ook al, ik heb al van, van die radioboeken, daar zaten van die uh, DJ, ook Nederlandse DJ zaten daarbij, DJ's zaten erbij, hè? Ja, precies. Maar uh, wij luisterden daar dus uh, in de tijd uh, dat we uh, zo te, begonnen te puberen... Mm -hmm. luisterden mijn jongste broer en ik daarnaar. En uh, toen kwamen ook net de transistorradio's in. Nou, die kregen we natuurlijk allebei voor onze verjaardag. En uh, dan uh, Radio Luxemburg luisteren. Mm -hmm. In de nacht. En de nieuwste hits, weet je wel. En iedereen... Uh, ja, je... Je telde gewoon niet mee als je, als je, als je, als je geen Radio Luxemburg luisterde. Ja. En er zat een heel raar geluid in, herinner ik me nog. Een soort Mexicaanse hond. Een Mexicaanse hond? Ja, dan, dan, dan schoot hij van zijn frequentie af, weet je wel. Oh. Dus, uh, dan, uh, en dan net natuurlijk precies als het mooiste stuk van het liedje kwam, weet je wel. Oh joh, <laughs> het was echt een elastiek radio, en, en dan, de jaren, maar dan, en dan In de vroege jaren zestig. Ja, en dan kwam er dus een, een, een Mexicaanse hond, die kwam dan in, ja, dat, uh, op de radio? Ja, oh. ja dan, dan, dan begon hij, dan lijkt het wel of hij die, of die iets van zijn frequentie afschoot. Ja, precies, zetje. ja. ja Oké. Okay. <laughs> Grappig. En uh, ja, achteraf he, hoorde ik een vakman uh, uh, vertellen dat dat de Mexicaanse hond heet. Dat schijnt een mm. bekende radioterm. te zijn. Nou ja, het is nu RTL, hè? dat is, uh, is radiotelevisie Luxemburg. Het komt allemaal ja. dalen, een beetje vandaan uh, natuurlijk. Ja. Ja. En Luister je ja, dan ook naar, naar Veronica, echt, of dat joh, niet? In die, tijd, in die tijd op muziekgebied, op de radio, er gebeurde helemaal niks. Nee, het was een, een dode bende. Was het. Niks. Ja. Je moest wel. Ja. En het is er ook niet voor niks dat in de jaren zestig de piraten op, uh, opgekomen zijn. Ja, vond je dat ook leuk, Veronica en zo? Ja, ja? Radio Veronica en Joost de Draaier en uh, Tienuk, uh, alles joh. <laughs> ja, nee, ik bedoel, uh, wij waren, uh, ja, ik ben van de generatie die daar ineens grootgebracht. Ja, ja. Nou, hier hoor. had je Joop, Joop Stokkermans op de radio. <laughs> ja, dat, nou, moest... dat, was, dat was echt erg. Hoor. Ja, weet je, niet, dat was toch, je had toch zo'n programma? Ja, ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Ja, toch? Maar hij je had, had toch... ook een televisieprogramma. Top of flop. En je had toch iets met tiener, tienertijd of zo had je? Ja, tienertijd. Ja, trein... ja, Ach, ja nou, echt. Joh. Alleen nou, de naam dat, al. Dat was, dat was oud-bolk en wet. <laughs> Toen en... al. <laughs> dat dat was... was echt heel erg. Ja. Dus uh, ja, we hebben echt wat afgezien. Weet je trouwens, ik wil je nog iets uh, vertellen... Ja. wat ik zo jammer vind... Mm -hmm. dat er tegenwoordig voor kinderen he heel weinig op de radio ja, is. Dat is dat, ik heb ik, me dat laatst ik, nog een keer nog, afgevraagd. Ik weet nog, er was op, op woensdagmiddag een programma... Mm -hmm. in de jaren vijftig, daar mocht ik natuurlijk wel naar luisteren... en dat heette De Tovercirkel. Ja. En dat was van, uh, van vijf op zes... Ja. He, ook, ook precies goed, want je staalde je kind uh, dan uh, bij wijze van spreken op de radio. Kun je zelf even koken? En dan kon jij uh, kon de dus rustig koken, weet je wel. Nou, dat is ja, maar nu heb je, want ik had het gisteren toevallig nog over met mijn vriendin. En toen zetten wij een beetje rond op tv en toen kwamen we langs die, die ja, dat, dat Nickelodeon en zo. En waar je dan echt van die ja. verschrikkelijk Amerikaanse kinderseries hebt die nagesynchroniseerde troep. Dat kan troep. toch niet goed zijn voor een kind? Precies, en, en toen dacht ik, als er nou gewoon een mooi radioprogramma voor kinderen en waar kinderen dan naar kunnen luisteren, dat is ook goed voor de fantasie. Ja, ik vind dat trouwens ook wel wat voor BNN om zich daar eens hard voor te maken. Ja, ik moet er zelf niet aan denken hoor, om te maken, maar... Nee, dat moet je wel echt kunnen gewoon. Het zou moeten kunnen. Ja, maar iemand moet dat doen, zeg maar, die dat ook kan hè. Die een beetje goed met kinderen is zo, en die dat ik mezelf ook niet doen. maar. ja. Kijk, dat kan voor tv wel. Ik bedoel, jeugdjournaal uitstekend, klok uit. Ja. Maar het is gewoon, het is wel een, een, een, een gat wat in de radio. Kinderen luisteren niet meer naar radio, joh. Ja, nee, wel, nee dat is ja, niet zo. Tegen de tijd dat ze 14, 15, 16 worden. Ja, wel dan... huiswerk maken en uh, 3FM opzetten. Ja, ja, ja, of, uh, ja, dat is waar. Ja, ja of andere andere. Of andere, of andere muzieksinders, ja. ja. Ik ga het eens voorstellen bij de baas. Ja, is goed. Goed idee, de... Roos, dankjewel, hè. Hé, hey, Fijne uitzending. Dankjewel, dankjewel dag, en tot de dag. Dag, dag. dag. Daar is. Daar is Kees. Kees, goedemorgen. Een hele goede nacht, Luc. Hallo, hallo. Hoi. We hebben het over oude radioprogramma's. Nou, de, ja. heb je, jij luisterde vroeger vast ook al naar de radio, denk ja, ik zo. Ja, heel veel, ja. Ja, ja. Waar luister je dan naar? Nog steeds. Ja. En. Uh, <coughs> naar uh... Met morgen wat min of meer hetzelfde was als nu. Dezelfde intro ook. dezelfde ja, uh, presentatoren waarschijnlijk de ook. 24 graden binnen zit, Koospost. Ja. Maar <laughs> ook de dik voor elkaar show. Ja. Maar dat is heel anders dan op televisie. En op televisie is het heel wollig en met die poppen en zo. Ja. Op de radio was het heel sec. Ik... Want dan... Heb je het wel eens gehoord? Ja, ja, nee, ja, in ik, ik, ik, Vroeger, uh, uh, toen ik naar... Uh, toen, toen was dat weer opnieuw op de radio. Ah, Oké. Okay. De, deden ze dat op, uh, op 3FM, uh, gingen ze dat nog een keertje doen. En ah, zelfs okay. toen was het nog wel leuk, eigenlijk. Ja. Ja. En van die hele simpele dingen. Want toen ging dik voor elkaar een schilderij ophangen. Hoor je ook Harry herrie van een boor. <laughs> en dan opeens hoor je... Dag, eh, buurman. En... Uh, en dan hadden ze een heel gat in de muur gekregen. Richting de buurman. En uh, dan zei je: uh, Ja, dames en heren, wat hebben we nu gekregen? Een doorgeefluiker. Weet je, wel. zo ging dat dan. Ja, het klinkt het ook wel flauw. Je moet het dan echt horen. En de, de, de, dat soort radioprogramma's worden ook niet meer echt gemaakt. Hè? Want je had ook nee. vroeger uh, rondflomflom. De, ja, de oude was ook prachtig. Ja, met. Uh, met de T. Schippers. Wim Schippers, ja. ja dat, ook dat heb ik niet echt, uh, echt gehoord hoor, maar wel, uh, wel ook weer in de in Rebound, dat kun je allemaal terug downloaden nu hè, op ja, internet. Ja, maar dat doe ik ook wel eens. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja, ja dat is wel heel leuk. Ja. Al die programma's kun je allemaal, ja. VPRO het allemaal online. Wim Al nou. Schippers wordt natuurlijk ook niet altijd helemaal begrepen, maar ik vind, het, ik vind het wel gaaf hoor. Ja, hij heeft hier dus, dat is echt raar hoor, dat, uh, dat, hier om de hoek, daar zit even VPRO nu. Ja. En, Wim T. Schippers heeft dus als kunstwerk, omdat ja. de VPRO, weet ik veel, 70 jaar bestaat of zo, ik weet het eigenlijk niet precies. Heeft Wim T. Schippers dus een enorme drol in de tuin gelegd? Ja, ik weet het. Ja. <laughs> maar dan denk ik echt, ja, waarom in godsnaam? Dat ja. is dan kunst, hè? Vindt Wim T. Schippers kunst. Ja. Nou, er was een expositie in Utrecht in het uh, museum daar. Ja. Uh, een aantal jaren geleden. Ja. ja. Heb ik die drol niet gezien, maar die, ja, die drol kost, kost wel ook 60. Maar ja, dat is ook productiekosten en zo. Ja. Maar als we bijvoorbeeld die pindenkastvloer willen, die ik. Terecht, oh, ja prachtig cent. Ja. Ja. Uh, dat kost ook uh, enkele tienduizenden euro, dus laten we zeggen twintig of zo. Ja. Maar het is zo mooi, want dat ding dat stinkt, dus dan klap gestreken. Mm -hmm. Maar dan is er iemand een klein stukje erheen gelopen en dan zie je ook nog sporen op het tapijt. Dan ja. denk je, ja, is maar... dat nou per ongeluk geweest? Ja maar precies, het ook want, niet, ja, want als laatste is dat ook weer gebeurd, hè? is ook iemand door die pindakaatsvloer heen gebaggerd. Maar, ja, maar... maar... Ja? Maar dat, is, dat heeft hij gewoon zelf gedaan, joh. Ja, dat, dat is denk waarom. ik ook, hè. Ja. Dat is toch expres toch altijd, hè? Ja, dat natuurlijk. Er die... ligt gewoon een gladde pindakaasvloer. Ja. Nee, Precies. je moet gewoon denken van... Oh, er is iemand zo stom geweest om erin te staan. Maar ja, wie gaat daar nou in instaan? Ja, dat... ik, dat Alleen het al... Wim Schippers natuurlijk om de boel een beetje te ontvrichten. Want het is, niet zo, het, kan nie, het, het is niet zo dat als je in dat, in, in dat museum bent... En je ziet dat... Je, het is niet dat je, dat je die pindakaasvloer niet, ligt. niet nee, ziet dat liggen. Dat, dat, dat valt echt wel op. Echt, niemand gaat daar zomaar in staan. Dat is nou typisch Wim T. Ja. En zo waren ze radioprogramma's ook altijd heel Ja, en de televisieprogramma's ook. Ik ja. heb er nog eens ingezeten in Oh ja, als figurant, wat dan? Ja. Als figuur? Ja, op wat... zoek naar Jolanda. en Dan was ik de melkboer. En, en wat moest Met je doen zes, dan? Ik een hoeken en zo erbij. Nou, die vond, nou dat, zei, oh, dat hebben we de Nieuwe Kalver. Want ik was toen nog uh, 17 of zo. Ja. Wat heel leuk. Wat, en wat moest je doen Dan had je tekst? Ja. ja. Oh, wat, wat was je regel? Nou, heel ingewikkeld. Ik ben de Melkboer. <laughs> ik ben... Dat was ook nog een bakker, daar weet ik het over. En die moet zeggen ik ben een bakker. Ja. <laughs> Goede tekst hoor. Ja. Hey, Kees, dankjewel weer. Succes hè met varen. Ja. Ik, ik merk wel dat je, je toch enigszins nerveus begint te maken. Ja, een beetje wel. Ik, ik, had, ik, ik vind het een beetje stom ideeën worden. Ik, ik vind het stopp... een goed idee. Gewoon nou, voorzichtig doen, dan gebeurt er niks. Ja, nou, dat is een beetje... Dat, dat, dat, het is zo'n idee dat je... Dat, de, ha, toen hadden we het bedacht en, uh, en toen was het best een mooie dag qua weer. En, ja. uh, en uh, zaten we lekker binnen en toen dachten we, weet je wat, we leggen het eens voor bij, op de zaak. Ja. En uh, toen trapten ze er nog in ook. En nu, ja. uh, nu zit ik zo meteen drie weken op een boot. Maar dat heb ik ook als ik iets moet gaan doen. Maar dan uiteindelijk valt het heel erg mee. Wordt het juist extra leuk. Dat Want, is het. Dat is maar je moet zo. gewoon geen gekke dingen doen. Geen risico's nemen. Niet hard gaan varen of nee. hard gaan schrijven. Nee, nee, dat is wel. Je moet gewoon rustig aan doen. en ja. dan, uh, dan komt het vanzelf wel goed. Dan nou, helpen ze je gewoon wel onderweg. Hoor. Ja, dat denk ik ook al. Volgens mij zijn, dat zijn het best sympathieke mensen daar uh, ja. op het water. Nou, Kees. Uh, ik hoop dat je even belt nog een keer. Dan uh, kunnen we elkaar spreken vanaf okay. de bood. Yes. Succes, Luke. Dag, tot Doe. ziens. I was thinking about another time still in my mind Well, I used to know a little girl high on this world Your baby loves you more than you know Raised on rivalry and rock and roll Until the motor city, so she lets go. talk about astrology she was born in june she danced with strangers and celebrities empty stars and the full moon i was thinking about the universe for what it's worth all the one about the phoenix bird. Pot kapot, hè? gewoon kapot, hè, Ja, ze zijn gewoon kapot. Ja. Ja, oh, zijn er staat hierachter, staat dus die enorme mast. Daar, daar kijkt, uh, kijkt heel veel van op uit. En daar hebben ze volgens mij ook een uh, zender opgezet, Of in ieder geval ergens op een mast hier, misschien op het dak. En, uh, en daardoor kregen we allemaal weer, uh, weer radio. Ja, toch een beetje. Ja, en dat ding is nu dus ook stuk weer. Die is ook kapot. Dus, is weer kapot gegaan, <laughs> dus alles gaat gewoon kapot. Dus er is dus een mast omge... Nou, echt gewoon kapot, gewoon neergestort. En uh, een andere macht, die, dus, die ligt er al heel lang uit. Wat ik zelf niet helemaal begrijp, waarom dat ding zo lang eruit moet liggen. Ja. Ik bedoel, je zou zeggen, stekker erin klaar. Maar dat is dus niet zo. Dat is niet zo makkelijk. Nee, en, um, en, en, en, en alle andere backup zenders die gaan dan ook allemaal weer kapot. Maar goed, het wordt nu allemaal het wordt druk aangewerkt. Uh, Tenminste, dat mag ik hopen. Ja, ja, al het drama en toch wat, maar weer radio. Jij bent 17, hè. Als je, wat is jou, jouw allereerste herinnering aan een radioprogramma? Nou, ik moet zeggen dat ik... Is, is dat, dat... een iPhone-app? Nee, nee, het was altijd um, in het echte begin. Vroeger dan, toen luisterde mijn moeder altijd hele slechte muziek in de radio. Nou, Sky Radio en zo. Oh, ja, ja. En ja, wat, wat Anne trouwens zei was wel herkenbaar. Die podcast, dat kwam dan iets later. Maar eerst was het vooral um, ja, Sky Radio. Ja. Maar daar heb ik niet zulke goede herinneringen aan. Ik ging altijd, wij gingen vroeger, vroeger was Sky Radio... Uh, dat was leuk, dat ik, altijd, dat ik, ik ben 28 en ik kan zeggen over vroeger... Maar vroeger was Sky Radio best een relaxed zender. Nu is het allemaal een beetje James Blunt en zo. Maar nu zeggen ze ook wel van... Ja, tussen dit en dat tijdstip heb je de garantie... dat een nummer niet twee keer gedraaid wordt. Ja. Maar willen ze dan zeggen dat het daarna wel gewoon... Ja, daarna vaker... denk ik wel. Maar ik vind het ook, ook een rare garantie. Want als je een leuk liedje hebt... dan is het toch wel leuk om die uh, twee keer te horen op een dag. Ja. Zou je zeggen. Want dat vind ik, ja, ik draai altijd. Dat leuk liedje draai ik wel vaak. Dan mogen ze hem vaker horen. Ja, maar ja, dat is een bepaald tijdstip dat ze dan zeggen: Nou, dan uh, laten ja. we het maar uh, één keer horen. Dat is een garantie. Ja, zo. dat is waar. Ja, <lacht> Ja, maar ik vind, ik vind non-stop radio. Dan zet ik liever gewoon mijn eigen favoriete muziek ja, op. Ja, precies. Op dan toch een beetje Spotify. Ja, precies. Is... Spotify. Ja, dat is jouw radio. Ja, dat is bijna <lacht> 2.0. <Christus. lacht> <lacht> <lacht> ik En ik luisterde vroeger ook wel regelmatig naar de, naar de lokale radio. Vond ik ook altijd wel leuk. Maar gewoon omdat ik dacht: van, dat vind ik leuk, lekker zappen en zo. En Welke werkte... zender was dat dan? Ik werkte bij Twitter. Stad FM. TWI CKEL c k -e l Stad FM. Twikkelstad, Twikkelstad. FM. Ja, in Delden zat dat. En ik luisterde ook heel vaak naar uh, Twente FM. En even kijken, wel luister ik nou nog meer? Naar Delta FM ook vaak. Het zegt me niks. Sorry. Nee, ja, het is allemaal in Twente. Hè. Allemaal uh, lokale in Twente. Je belde nog iemand die, uh, die vroeg... waarom neemt de zendmast in Goes en niet over? Ja, in Goes. Nou... Vera, waarom neemt de zendmast in Goes? De zendmast in Goes? Ja. Die, die werkt nog wel? Ja. Dat is de enige zendmast die het nog doet. Nou, er zijn wel meer dan nog, maar waarom die het niet overneemt? Geef jij daar eens antwoord op? Ehm, um, zo. Stel, <lacht> ze zetten me echt voor het blok, zeg. <lacht> ja, ik weet ook niet. Ik denk dat hij het gewoon niet haalt, de zendmast in Goes. <lacht> Volgens mij is het gewoon niet groot genoeg. Dus uh, blijf even zitten, Vera. Je hebt een mooi verhaal over, uh, over de zwarte cross. Mooi. <lacht> <lacht> Listen to the radio. Leave <lacht> the bureau in the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 The Find a ball, avoid a fight. Show your papers, be polite.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 Een beetje te zoeken op Wikipedia, op die uh, toren in Groes. Het zou zomaar kunnen dat, daar, uh, dat, dat, uh, dat dat een beetje moeilijk is. Omdat dat een digitale uh, toren is tegenwoordig. En niet meer analoog. Maar ik weet niet precies hoe het zit hoor. Uh, het uh, ja, ja, een beetje een technisch <laughs> verhaal. Het uh, nieuws dan met Juris Stubanitski.